Jennifer O'Keloen met het NOS Journaal. De meeste Nederlanders vinden het goed dat maatschappelijke organisaties naar de rechter kunnen stappen. als de overheid zich in hun ogen niet houdt aan eigen wetten en regels. Het gaat dan bijvoorbeeld om rechtszaken zoals die van actiegroep Urgenda. over de vermindering van de CO2-uitstoot. Tegenstanders vinden dat met zulke zaken rechters op de stoel van politici gaan zitten. De VS voert volgens president Trump diepgaande onderhandelingen met Hamas. Daarbij zou Hamas gevraagd zijn om alle gijzelaars in Gaza vrij te laten. Trump zegt dat de situatie anders moeilijk en lelijk zal worden. En voegde daaraan toe dat Hamas dingen vraagt die wat hem betreft prima zijn. Verdere details worden niet gegeven. Bijna drie jaar na de grootschalige aanslagen van Hamas... worden zo'n 50 Israëlische gijzelaars nog steeds vastgehouden in Gaza... Naar schatting zijn twintig van hen nog in leven. Voor het eerst in de geschiedenis van de katholieke kerk... maken openlijke LHBTI'ers een bedevaart naar Rome... tijdens het katholieke heiligjaar. Vanmiddag zullen de pelgrims zingend achter een regenboogkruis... de lange weg aflopen richting de Sint-Pieter... en door de heilige deur de basiliek betreden. Het evenement is overigens half officieel. De bedevaart staat wel op de kalender van de organisatie van het heiligjaar... Maar er wordt niet vermeld dat het een bedevaart is voor LHBTI'ers. De finale van de US Open bij de mannen gaat dit jaar tussen Carlos Alcaraz en Yannick Sinner. Alcaraz won gisteravond in drie sets van Novak Djokovic. Sinner was te sterk voor Felix auger Het is voor het derde Grand Slam toernooi op rij dat de Spanjaard en de Italiaan tegenover elkaar staan in de finale. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen ook flink wat zon. Het wordt dan nog iets warmer. Maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Vorig weekend gewoon weer met de auto. Ook weer hier met de limousine vol kunnen rijden. En oh. als het goed is, dus is het hele team compleet. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zondagochtend. En, wat? Een zonnige... zonnige oh. zei zondagochtend? Ja, Zestondag, ik hoor nee, Een zonnige ochtend op je die gaat, zaterdag. Je gaat weer een stap verder maken. Ja, nou goed, goed. Ja, leuk dat we met alle bij elkaar zijn. Weer ja. gisteravond op de barbecue op het strand. Oh, die was lekker. Alle bij elkaar. Ja, Heel ook wel weer lekker met al die oude mensen weer even te zien bij elkaar. Ja. Is er ja. nog wat hem, of niet? Ik, ik heb wel weinig. wat aantal jeugdigen gezien. Ja? O o o o o onder meer mezelf. Maar, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Isabel, die was de jongste, denk ik. Die was de jongste, ja. De jongste geest ook. Het is wel jong aanwas, maar die, die, die, die voelt dus niet geroepen om te komen, denk ik. ik denk dat ja, nou ja, we hadden wel die, uh, die volkszanger. Ja, ja. waar kwam die nou vandaan? Devin Donovan. De, ja, uit Haarlem. Ja. ja. Maar, wa, wa, ik bedoel, die kwam even promoten dat hij nee. een nieuwe plaat had. Nee, hij nee. maakt ook radioprogramma's. Hij, hij maakt radio. had af en toe. Je hebt af en toe uh, Entertainment for You, heet dat niet zo, ik vind... uh, op, op zaterdagmiddag. Oké. Okay. En dat is dan met, um, ja, hij heet, uh, hij, heet die van zijn achternaam? ja. Yeah? Okay, nou Fred, Fred hij. Ik weet oh, okay. zijn naam nog. Ik moest even diep praten. Okay. En hij op vond... één keer in de maand. Uh, is hij daar co Oké, okay, dus ja, ik vond op zelf als stoer... dat hij gast zonder versterking gewoon over een bandje heen ging zingen. Ik vond het wel... Ik dacht van, ja, het ja. was ook een beetje gênant. Ik dacht, jeetje, maar hij stond er gewoon. Ik vond het wel echt... Ik van, kijk, die staat voor zichzelf ja. gewoon. Ja, ik kwam thuis al uh, met de auto naar huis... Uh, ja. was ik het liedje nog steeds aan het zingen. Dat of maar. de tekst goed had, weet ik niet, maar het bleef hangen. Oké, okay. nou, ja, oh, ik vond okay. gewoon dat hij daar voor zichzelf gewoon stond. Dat vond ik al heel krap. Ja. Dat ik denk, normaal sta je met zijn microfoon, maar hij stond gewoon live zonder ja. microfoon. dat stond hij daar wat ja. te zingen. Natuurlijk. Ja, ja. Nou, dit, ja. Ah. Dit, dit wordt natuurlijk de tweede Yves Berens En dat kan gewoon niet anders. Hmm. Ah. Dus, uh, ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, het is natuurlijk uh, de dag uh, nou ja, dat er allerlei dingen zijn gebeurd natuurlijk. Ja, dit hoor ik onder andere op het nieuws natuurlijk. Lissabon huilt, staat er op dit kaart. Ja, Lissabon, wat is daar precies gebeurd allemaal? Het ongeluk in Lissabon. Alle 16 doden van het ongeluk met de kabeltram daar zijn geïdentificeerd. Vijf Portugezen en elf buitenlanders zijn om het leven gekomen. Ja, bizar. Ik, ik heb een klein filmpje zitten kijken hoe dat nou dan precies werkt. Maar die trein, die rijdt heel gemoedelijk rijdt die door Lissabon heen. Er zijn hele leuke filmpjes van te vinden. Denk, oh, daar oh, wil ik ook op zo'n trammetje. Daar heb, ook op, daar heb ik op gezeten. Ja. Ja. Maar het is dus één traject. Ik, ik moest even kijken hoe het werkt. En het trekt, de ene tram trekt de andere tram omhoog. Met een soort contragewicht ja. en allemaal. En waarschijnlijk is die kabel losgesprongen. En toen is die ene tram die bovenaan stond met een gigantische. Vaart in beneden gekomen en die is ergens op een hoekhuis terechtgekomen. En als een kaart in elkaar geklapt, dan is ja. een kartonnen doos in elkaar uh, ge geschoven. En daar zijn echt heel veel mensen bij om het leven gekomen. Gewoon. En dat is wel echt een bizar verhaal. Dat is zoiets iets knulligs wat je op, op YouTube ziet? Van al die hele knullige trammetjes die dan rijden. Ja. En dan, op zo'n trein kan het dan nog allemaal fout gaan. Ja. Nou goed, ik, ik zag eens zo'n een vrouwtje die aan die spoorbaan woont. en die ook slechte been was en ook werd. Die heel vaak dat trammetje ook paste, uh, uh, pakte, die was wel heel, heel verdrietig. Heerst vooral nog de verslagenheid. Je niet je nooit. je triest. Ja, triest, zeker. Ja, ze kende ja. niemand op de tram, maar toch kon ze er slecht van slapen die nacht. Mm. Dus ja, nou, ja. ja maar gewoon, het is ook vaak het idee dat jij er anders misschien zelf in had kunnen zitten. Ja, dat is het vaak, hè? Plaatsvervangende verdriet. Ja. Of uh, shock. Oké, okay, of je denkt gewoon aan je oma, die ook dood is. Ja, nou ja, hetzelfde met die Lisa natuurlijk. Dat iedereen denkt, hè, dat het de meisje dat ja. vermoord is... dat je, iedereen euh, ook kinderen heeft van die leeftijd en zo. En, ja. Dat zou ook net zo'n meisje mijn iedereen kind uh, kunnen zijn. Ja, ja, ja. En dan een uh, grote schok. Ja. Wat, wat is jullie verder nog bijgebleven dan? Als we nou, die wat mij... maken naar Lisa... Oh, nou niet van Lisa per se, maar in het Amsterdamse stadsdeel, nou ja, Zuidoosten ontvangen ongeveer 130 gezinnen per jaar geen of weinig kraamzorg na de geboorte. Omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Nou ja, Amsterdam wil daarom beginnen met een proef waarbij gezinnen met geldzorgen de eigen bijdrage niet hoeven te betalen. En dat gaat vanaf 1 november van okay, start. Dat dus is de, jou ja, deze week bijgebleven. Ja, dat is jou bijgebleven. Ja. Echt en waar. bij mij is de kramp wel echt, bijgebleven. Niet echt, je, van alles, jij oh. bent er mee bezig met kraamzorg. Nou, dat heb ik gisteravond gezien. Yes. Okay. Dus dat is het laatste wat hem is bijgebleven. Oké, okay, op die manier. Je denkt van. Hé, hey, dat heb ik nog nooit gehad, gelukkig. Nee. Ik heb helemaal nooit. Dat kan, kan ik gaan. ook niet krijgen. Ook. Nee. <laughs> nou ja, ik weet het Misschien heb je een kind. Uh, dat kan, hè? Nee, precies. Je Niet. Nou, nee. je begrijpt het al. Slap met tien uur. En hier en daar wat uh, belangrijke informatie. Ik, echt, ik ga echt zoeken naar belangrijke informatie. Echt ik doe mijn best Weer Weer even Santa Claus maar weer. Les artistes. Ik heb niet meer gedraaid. Santa Gold, Waarschijnlijk op de laatste paar singles die niet zo spannend waren. Maar ik denk, ja, die vroegere singles waren veel beter. Dus die heb ik weer opgepakt. Les Artists en C.E.E. hadden we vroeger. Vroeger hadden we vorige week nog even. Dus ik denk, nou, ik ga het hele assortiment van haar. weer voorstellen over. Goed als opening van de toepakleven op de radio. En uh, ja, ik was er bijna vergeten. Ja, ik was ze bijna vergeten. Gewoon, dat kan het ook helemaal niet. Ik kan het niet vergeten. Nou, wat ook erg is en waar ze toch mee aan de gang moeten vandaag in de Telegraaf. een heel stuk te lezen over de verandering qua mentaliteits. En uh, ja, ik heb het natuurlijk over vrouwen die dan s'avonds laat niet over straat kunnen. En er uh, zijn het ook verhalen van mensen van 20, 30 jaar geleden... die toen ook wel niet over, over straat konden. Die ook nog steeds met hun met vader na, naar een feestje werden gebracht. Of opgehaald weer door een broer of weet ik veel allemaal. Je hoort het nog steeds. En het, het blijft gewoon zo. En Brul zegt, ja, ik heb bepaalde gebieden... In mijn uh, gemeente heb ik gewoon veilig gemaakt met camera's opgehangen. Maar het, het helpt niet. Mensen blijven gewoon wel een beetje angstig. Dus ja, er moet iets bij de man gebeuren. En de enge man in de bosjes gaat echt niks aantrekken van die posters of van die uh, spotjes op de televisie. Want of wij van die, eisen de nacht op. Ja, van die vrouw die gaat ja. rond fietsen Want Wij eisen de nacht op. En ook het geweld binnen het gezin. Uh, ja, dat is ook iets wat aangepakt moet worden. En in Engeland hebben ze alweer een wet aangenomen... Dan mag je zeg maar, als vrouw zijnde gewoon een soort dossier opvragen van... Een man die je aan het daten bent, of misschien uh, die man waar je al in naast slaapt, denk ik van nou. Is er misschien een dossiertje van hem? Van vroeger, kan ik dat alvast even inzien. Hmm. Dus dat moet het wel heel transparant Dus Misschien moeten gewoon alle mannen gewoon wel, zeg maar, um, een black box bij zich dragen. Oh, ja. Dat er al een gedrag gewoon geregistreerd wordt. Ja, en dat, dat we dat he? een beetje op kunnen stuuren. Ik zie het zo, zeg maar als die sigarettenpeuken. Die overal liggen, dat gaan we ook niet aan kunnen pakken. Dus dit gaan we ook niet aan kunnen pakken, nee. denk ik. Ja, ik ja. was en, dus, daar onder de indruk van die uh, Nienke schaven die, die heeft dus uh, dan toen een, uh, een uh, Instagram-post gemaakt. Van wij, uh, de, de, hè, wij eisen de nacht op. Ja. En uh, uh, dat ding heeft dus enorm veel. Uh, uh, Aandacht gehad. En, maar die is ook eens gewoon. Uh, ook viraal gegaan, ook naar het buitenland. Oké. Okay. En die dame, die is wel, wel heel leuk. Want dan zie je een man wat te vertellen. En die is bijvoorbeeld van zo'n groep. Uh, uh, van die gasten. die geeft een soort workshop voor mannen. om meer man te zijn en stoer te zijn. En dan zit ze ondertussen. Oh ja, ja daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Weet je, zo. Ze <lacht> zitten gewoon die man belachelijk te maken. Weet je, En dat is ze echt heel erg leuk. Oké, okay, dus wel iets. Dus ik zou zeker uh, eens een keertje nou, kijken. er zijn echt andere landen die hebben nog andere maatregelen. Ook dan als je geweld binnen het gezin. als dat is. en je hebt een paar aangegeven. Gaan, dan wordt er ook echt verwacht dat je afstand neemt van die man. En dat je niet elke keer weer die man weer een kans geeft. Nee. En daar zijn wel echt harde maatregelen. En dat moet dan echt wel. Beiden moeten daaraan werken. Maar goed, ja, hier in Nederland zijn we nog niet helemaal echt duidelijk. Het is grappig dat je het erover hebt. Want gisteren was het ook in het nieuws dat het aantal uh, uh, geweldsincidenten onder ouderen. Ja, ik ook het. te stijgen. Ja, ja. Zo is het er de afgelopen week in Geldorp. Uh, een 83-jarige vrouw neergestoken... en eveneens haar 83-jarige man is als verdachte aangehouden. Nou, de week daarvoor heeft zich ook oh. al een incident in Arsen plaatsvonden... in de leeftijd van 70. Dus het speelt niet alleen bij jongeren... maar het speelt ook bij de oude generatie. En dat komt ook omdat ze zo lang met elkaar samenwonen. Persie, ik hoorde gisteren op de televisie ook een stukje over dat een vrouw zegt... Nee, vroeger was je een bejaardenhuis had je iets meer zicht op, de, op het echtbaar. Maar ja, nu rommelen ze zelf. Ja. Je, hebt recht, je hebt recht op je eigen woning, dat laatst dan toe. Dan kan je er bijna niet meer uit vandaan komen... En uh, ja, door, uh, bejaarhuis hebben ze meer zicht op de zaak. En thuis rommel je aan net zolang dat het niet meer gaat. Ja. En ja. Daar zijn, ik heb ook al wel een aantal uh, zaken dat ik denk, gaat, hoe lang gaat dit dan goed, joh? Weet je wel. Denk je dat in je eigen relatie? Ja, precies ja. <lacht> uh, wanneer gaat ze me slaan? Nee, even normaal. <lacht> niet zo vrouwen. Maar, maar het is wel, steeds zeggen altijd, dat de dood ontscheidt. En dat je dan nou wel eens denkt, van, ja. dat <lacht> is het er nooit hard. op. Wanneer kan ik weg? <laughs> je denkt de tot de dood ons scheidt. Nou, daar ga ik ze dus persoonlijk Anderen voor zorgen. Anderen zeggen dan weer tot de scheid ons dood. Dat vond ik ook zo mooi. Ja. Dat gewoon in een winkel in de supermarkt. Van, ja, uh, vroeger zeiden we dat, maar nu zeg ik tot de scheid ons dood. En die hele rij die had echt zo van... Huh? Horen we dit goed? <laughs> Mag ik ja. nog in de... Nou ja, ik wil nog iets toevoegen. Een oh. kennis van mijn ouders die, die, die, uh, die gaan dan berichtjes sturen naar mijn moeder bijvoorbeeld over... hoe die man, die is zwaar dement en die woont nog steeds thuis. En ja. die, die poept op de kattenbak en die uh, doet hele rare dingen. Oh, dat dingen. is die gelijk vol. Een ja. hele spoor. Oh. En af en toe heeft hij ook een neiging om haar te slaan. Maar zij wil tot het laatste aan toe voor hem zorgen. Ja. En mijn moeder heeft zo oh mijn god, roep hulp. R want R jij is straks man aan huis. de trap... Ja. En jij bent dood en die ja. man die moet dan even goed nog straks ergens naar doen. Ja. ja, dus dat, het, oh, dat oh, is zeker de oh. zaken zijn hier hoor. Oh. Ja. Maar goed, ze, ze, ze kiezen er blijkbaar wel voor om tot de dood toe voor iemand te zorgen. Ja, ik ken ook iemand en die had ook een man die was echt zwaar, zwaar, zwaar de mens. Uh, ja. maar die sliep ook nog bij mijn bed en zo. Maar je moest echt zeggen: hier moet je gaan zitten, hoor. En uh, alles moest gezegd worden, want anders gebeurde het niet. Nee. Ja. Die was volgens mij niet uh, agressief. Nee. Maar dat je dan denkt: van, ja, dan lig je ook naar zo'n man die dan helemaal. Uh, uh, ...niks meer weet. En dat hij dan misschien wel zo'n heel erg schrik... ...van, wie oh, je ligt ernaast mij. Ja, weet ja, je wel zo. Ja. Voor hetzelfde gaat word je dan agressief. Kan ook nog, hè? Ja, nou ja, zeker. Ja. Of dat je wel weet wie je naast zit. Dat je denkt, nou, dan word ik nog agressiever eigenlijk. Dat zou ja, kunnen. Dat kan ook nog. Nou, oké. Okay. Even iets anders. Ja, ik mag nog even in de herhaling. Ik was nog niet zo goed wakker. van hebt gaan bijgebleven? Gebleven. Nee. Oh. Ja. het is bijgebleven, bedoel je. ja. Het is toch een beetje. Uh, het, het, uh, we zijn. Uh, nou, dat hele, de hele strijd van, van de verkiezingen is al van start gegaan. Ja, ja. Ja. Nu is d 66 boven bovengekomen deze week. En die willen het woningtekort in Nederland aanpakken. Ja. Of het gaat lukken, weet ik niet. Maar ze hebben het dus over nieuwe steden. En een, het één, een, een nieuwe stad zou worden. Ei. Stad. Oh, -stad, een stad Ja, dat is tussen Amsterdam en uh, Flevoland. Ja, ik vind het wel heel interessant om dat te zien. Yeah. Groeien ontstaan op een, op een landkaart als Nederland. Yeah. Want pak je een landkaart straks van 50 jaar terug erbij dan zie je ook weer andere dingen die er nu zijn. Ja. Dat is denk ik wel heel gaaf. Maar ja, of dat ervan gaat komen... en is het niet de pure motie van... Uh, wij willen lijsttrekkers of wij willen stemmen. Ja, bla, bla, bla. ja, ja, ja precies. De, de dingen is steeds weer begonnen. Ja. Goed, Nou, straks onder andere Zandvoorts bericht... en natuurlijk de geschiedenis. Maar eens even een moment van rust. Ik heb echt al zo gesproken. Ik ga ja, gewoon even lekker bijkomen. Al die herrie in mijn hoofd wil ik even niet. Wat hoor ik nu dan. Oh, oud plaatje van Jet Rebel. Do you love me at all? de muziek van Wolf Ellis uit het laatste album. And Just Two Girls, twee meiden bij elkaar. Zeker. Straks onder andere de Zandvoortse berichten. Eerst kijken we nog even wat er allemaal speelt in de wereld. En een van de dingen die we kunnen melden is... Nou, wat kunnen we melden zoal? Wat kunnen we allemaal melden? Ja, het is... Uh... Okay. <laughs> Sorry? ik? Ja, doe maar. Ja. Spring Amsterd erin, spring ja, erin. Ja, ja. In Amsterdam lopen de dagelijkse kosten sterk op, wordt ja. er gemeld. Een nota van vier belegde broodjes... Ik kwam recent uit op 65 euro... en een enkel broodje kost ongeveer 12 euro. He? Wat voor ja, broodjes nou ja, zijn dat dan? Nou ja, dat zal wel een broodje, broodje met goudse kaas zijn... en uh, daar en uh, ja. goudse boter. Ja, zoiets. Dat snap ik, ja. Nou, ja. ja moet ik die, bo moet ik die voor boterhammetjes de... voor jou nog afrekenen? Want vanochtend heb ik, boter, ik heb ook bij jou geslaagd. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vertel. Ja, ik heb, Re rekening. Ik heb drie Spoelt boterhammetjes nog. meegenomen, nou. Ben je niet wat de berekening dan? Ja. Heb je die boter nee, maar nee, gepikt? Nee, ik heb ze keurig voor hem klaargelegd. Oh. Ik heb money verzorgd, toch? <laughs> ja, <precies. laughs> Het is toch wel bijzonder, hoor? Ja. Jeetje, maar ik vond het wel... Uh... Ergens heb je zo van dat er zomaar iemand bij, je, bij jou in ja, huis goed. slaapt. Ja? Yeah. Dat is toch inderdaad je privacy. Dat je denkt, ja, oh ja, ik moet toch. Ja, maar, maar er slapen toch wel meer mensen die in je niet auto met kleding gaan slapen, zeker. Ja? ja? Ja, ik heb vandaag. Ja, als ik het ik ook Maar wat wil je nog zeggen over Amsterdam? Nee, uit de rekening. Nee, Amsterdam is meer voor de, voor de elite, wordt er dan gezegd. Dat is allemaal zo duur: een broodje eten, yeah. buiten de deur. Was cola of een kop koffie, plus ja. 5 euro. Nee, je bent gerust. Uh, nou, wat kost tegenwoordig een concertkaartje? Nou, dat heb je binnen kwartier daarop uh, Maar ik was laatst was ik dan met, met een zus van mij was ik, uh, op het strand. En er was zo van. Ja, die jongen had wel een beetje honger. Nou, doe maar een tossetje. En achteraf. Hij wilde hem achteraf toch niet. En die Tossie was 14 euro. Maar, er, maar er is een andere tent. Hij was heerlijk trouwens. Daar niet van. zijn uiteindelijk hebben wij hem op opgegeten. Maar uh, we waren bij een andere tent. En daar is hij gewoon 4, 5 euro. Weet je. Dan hmm. denk ik van ja, dat vind ik normaal. Maar is het echt een hele, hele mooie entourage dan? Ja, die Tossie gaat in de oven. En, weet je, dat is de... Manier van presenteren, oh, Dat kan ik goed kopen. Net als, ja. zeg maar, uh, Freek Jong die beschrijft... Ja. hoe je bij Starbucks een uh, koffie haalt... en dat ze daar ja. een half uur bezig zijn met... Ja, ja. ja van ja. alles. Oh, 12 euro. Ja. Oh, dat valt best mee dan. Ja, ah, ja, ja maar, maar loon. je hebt een toch ook gekregen. de neiging... als je met een groepje bent, dat deed ik dan ook Want als, als ik met meerdere kinderen was... Nou, ik haalde dan in de supermarkt een doos ijs... en ging er buiten ja. heel zit uit. Als ja, je dat bij zo'n... Bij, als je het bij een snackbar haalt... en je haalt ze gewoon uit, de, uit die vriesbak... Dan betaal je 3 euro per stuk, weet je wel. ik denk van, ja, dat, dat, dat kan de bruin niet trekken. Nee, maar dat is ja. het moraal van het verhaal? Nou, de nou, ontwikkeling ja, voedt zorgen oh. over een sociale polarisatie en uh, ja, verdringing. Ja. Ja, maar het, het sluit andere mensen uit uh, ja. om, om ook een gezellig dagje te doen. Ja, maar hallo, je bent toch een randebiel als je zeg maar van ja, ja. drie boterhammetjes op 65 ik euro. Je hoeft het er niet voor uit te geven. Nee, moet je het niet doen. Nee. Of, of wil je daar gezien worden in die tent? Dat je zegt, oh ja, ze hebben allemaal mag gezien dat nou, ik kon betalen. Maar ik vind het ook wel weer een hele bijzondere ontwikkeling... dat heel veel jongeren ook geen, geen brood meer meenemen naar school. En dat ze dan op school, dan, daar valt het nog wel mee dan. Hè, middelbare school, dat ja. je daar een broodje mm. haalt. Maar dat die, uh, dat die gewoon uh, de, het gewone brood weggooien... en dan overal maar broodjes halen en koffies halen... En, en van die uh, uh, cocktails. Okay. Dat ik denk van nou, daar heb ik vroeger heb ik echt nooit geen geld voor gehad. Van, uh, daar moet je veel te hard voor werken. Nee, en dan eigenlijk is van uh, ja, we kunnen geen hypotheek of we kunnen geen lening krijgen. Ja, ja. Dan denk ik denk van ja, het is het een of het ander. Het klinken wel als hele oude mensen nu, hè? Het klinken als volwassen mensen. Ik weet het. Niet. Doe maar ze het maar een heel leuk uh, ik dit plaatje ofzo. Ik, ik zit ja. denk denken gewoon op mezelf van. Hebben mijn kinderen dat ook, maar volgens mij valt het wel mee. Hoop ik, hoop ik. Maar. Dat hoop je? You're dat hoop been. ik dan. Nou goed, wel, mijn dochter heeft er wel een handje van om overal even te gaan zitten en even wat te gaan drinken. Oh ja. Zullen we even wat gaan doen? Oh, wat zit je te denken? Museempje. museumje. Ja. Nou, ik dacht gewoon wel eens even koffie drinken met wat lekkers. Oh, oké. Okay, oh. Nou, doe maar weer dan. Ja, nou, dat, uh, dat kost ook heel veel geld. Ja. Uh -huh. ja. Koffie met wat lekkers is zelf ook 15 euro, nee. denk ik. Maar echt hier in Zandvoort zijn de prijzen echt zo laag. Ik zou echt hier naartoe komen als ik jou was. Echt zou om even ja. promoten. En Dan kunnen wij hier gratis koffie drinken ergens in Straks de berichten naar de plaats van Turn. Ja, ik heb gisteravond gekeken en ik zag het echt... The Stars, Seeing The Stars... Luister, gaat dit over in iets van birds, En dan komen de gitaren los, hoor. Dan ontpopte zich tot een gigantische gitaarplaat. Seeing Stars van Turnstil. Zandvoertse en... berichten. Ja, sorry, even rustig aan. En ik was niet klaar met mijn tekst. En uh, uh, daar hebben we van gedraaid. Uh, I Care, dat was ook een andere plaat. Zie bij Toebak Leeft, er zaten een artiest. De berichten, die hoor je hoort het alweer. Toebak Leeft. Uit Zeker, de Formule 1 is klaar en nog één keer te gaan natuurlijk. En ze kijken in de te voor nog even terug. Ja, was het goed of was het niet goed? Nou, vier dagen van feesten, natuurlijk diverse optreden. stuntteams waren er ook op de baan en artiesten, evenementenplein. Ach goed, het centrum was helemaal getransformeerd in een, een, feest, een feestgebied, een, een festivalterrein. Lady Mix en Yves Beerders hebben natuurlijk ook, ook van de goede kant laten zien. Mark Velderman... Dat het goede sfeer was. Uh, en uiteindelijk. Hebben ze ook nog een gekeken uh, hoeveel mensen er waren? 3000? 350.000? 350. 350, ja, sowieso. was het. Ik heb niet helemaal volledig op, opgeschreven, lijkt het wel. Maar goed, uiteindelijk zijn er nog een paar incidenten geweest. Uiteindelijk is er één persoon over het hek ge, geklommen. probeerde te komen. die is uiteindelijk nog aangehouden. Dat was een beetje een schermutseling met de, met de agent. Uiteindelijk zijn de bandjes uitgedeeld van 18 tot met 25-jarigen. En dat werkte goed. En zeker voor de horeca was dat een prettig systeem. Niks, weet je wel, 18. En uh, vorig jaar waren het boetes uitgedeeld uh, en die werden dan omgezet uiteindelijk in waarschuwingen. Zover, nou, zorg even dat het volgend jaar even beter geregeld is. En daar hebben ze er ook voor gezorgd. En uiteindelijk uh, is er ook nog wat gerommeld met doorrijp, doorlaatbewijzen... Uh, er was ook iets met een, een taxi. Die had een, een, een gekopieerd doorlaatbewijs. En die vroeg ook hoge toren, hoge uh, uh, prijzen voor zijn taxiritjes. Ja, voor zijn risico. Risico ja. is extra groot natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja. Om te compenseren voor die boete weer. Ja, ja. Ik snap Dat ja, ja. had je goed ingecalculeerd. Ja. Dus uiteindelijk is het heel goed verlopen. En een paar incidenten. Maar nou goed, het valt allemaal weer reuze mee. Nou, leuk. Ja. Wat? Uh, sorry? Ah, Oh, dank ja? u. Mijn microfoon staat er. Weet uh, iemand nog wat gehoord over Martin Garrix? Is hij geweest? Heeft hij gezongen, gedanst, gedaan muziek? Geen gemaakt? idee. Heb ik niks over Nee. Oké. Okay, okay. Was dat even uh, dat ja, was toch een beetje item, toch? Oké. Okay. Martin ja, maar hebben jullie al die fietsen gezien? Ik heb jullie een film, filmpje ja, gestuurd. Ik Heb niet gezien. Echt, echt een file met fietsen. Ja. Yeah. Maar uh, Zandvoort uh, en ProReo gaan nu nog extra fietsparkeerplekken bij het station maken. Zodat er straks meer dan 370 plekken zijn. Zo. Inclusief plekken voor bakfietsen en andere bijzondere fietsen. Daar heb ik al een hekel aan aan die bakfietsen. Ja. Ik hoop ook altijd dat ze dan die sleuven waar je je fiets in doet, dat die ietsje wijder worden. Want de banden zijn tegenwoordig zo dik. Ja. Klopt. En dan, soms kan gewoon je fietsen niet in. Maar de werkzaamheden starten dus volgende week maandag pas, op 15 september. En die duurt tot eind november. En uh, meestal op werkdagen tussen 7 uur en, en 6 uur s avonds. En uh, sommige kunnen niet gebruikt worden. En ik heb speciaal een brief gekregen, ook van de NS, dat dit allemaal gaat gebeuren. En dan denk ik. Hallo, ik woon hier. Ja, heb ik last ervan? Wow. Dat zou kunnen. Ik zet mijn fiets daar niet bij het station in, want ik woon er gewoon vlakbij. Oh, weet je wel? Het hmm. Maar nou, ja, die... het is, uh, ik vind het wel goed uh, netjes dat ze dat gedaan hebben. Ja, ja. ja, die bakfietsen moeten eigenlijk gewoon geweerd worden. Als je echt een bakfiets hebt, dan kan je meerdere personen meenemen. Heb je niks te zoeken bij de trein? Dan ga je gewoon zelf uh, die fiets helemaal naar. Uh... Het is een halve auto. Ja, het is een halve auto. Ja. Dus neem iemand mee en uh, heb je niks te zoeken om met de trein te gaan? Sowieso, die nee. bakfiets. Ik geloof dat je een soort ook licentie krijgt om, uh, om te roepen dat je er langs moet. Ja. Zeg langs! Zal ik je wel, hey, wel vertellen? Even heel snel. Nou, over de bakfietsen. Ja. Ik, uh, ik heb een normale fiets ja. en mijn spaak die was stuk. Ja. Of die is stuk. Ik ja. langs de fietsenman. Hij zegt, ja, hij zegt, ja, sorry, maar ik zit eerst twee maanden vol. Ik ja. zeg, hoezo vol? Voor één spaak die kapot is. Jij ja. ja, zegt hij, ik heb alleen maar bakfietsen. Die okay. moeten gerepareerd. ja, dat is natuurlijk het die-model. Ja, het lijkt me ook heel moeilijk om die dan op zijn kop te zetten. Ja. Die oh. zou ik graag op zijn kop willen zetten. Ja, nou, ik vind het wel is. mooi. Ik vind wel. Je hebt natuurlijk wel een beetje kindermishandeling dat zeg maar. Soms vroeg dat zo'n zo jong op een gewone fiets naast zo'n bak die zo voor de bakfiets moet rijden. Dat vind ik aandoenlijk. wel. Heb ik vind ik weet Je, je zo'n zo man als een jong op oh, een gewone zo klein fiets, zo'n klein kindje, en die moet dan, en Die moeder zegt: Kom op, hè, doorfietsen. Kom op. En iedereen <laughs> is het, het zat, want ze zijn toch veel laat van huis ja. getrokken. Dan gaat ze hem opduwen. Dus dan heb je zeg maar een bakfiets met kinderen voorin. En een normaal klein fietsje ernaast. En die wordt dan opgeduwd. Dat kan best hard gaan. Maar dat mag allemaal. Dat mag oh, verder ja, allemaal. Oh, ga zeker. ik ook een bakfietsje nemen. Zandvoorts bericht. Nou, ja. Waar. Ja. nou is het is wel leuk om te vertellen dat het Zandvoorts museum... aan de vooravond staat van een nieuw hoofdstuk. Naar decennia aan de uh, Zwaluwenstraat van huis het museum. Deze maand uh, nog naar een nieuwe duurzame locatie. In het voormalige NDMZ-plant. Daar kijk ik landen uit. Aan, Hbjf. waar zit dat? Maar, maar, maar, wat is je vraag dan precies? Nou ja, ik ben zo benieuwd waar dat zit. Oh, binnen het dorp. Het is, uh, je hebt de Albert Heijn en dan loop je heel klein stukje die straat in uh, richting uh, De blauwe trend ah? Ja, maar da daar aan de overkant daar, daar staat hij. Oh. Ah, die is niet uh, te missen. Nee. En ik begreep gisteravond dat hij ook door... Uh, uh, uh, ...George uh, uh, Polman is ontworpen. Ja. Oh, okay. ja, maar het is een heel apart uh, gebouw, ja. iconisch. Ja. We spraken ja. uh, Anne-Marie Sensen. Anna marie Sensen -Sense, spraken. Mm. Wel een interessante materie. Ja, De ja. opening is uh, 20 september. Klopt. Het ja, is, is leuk. En ja, het is een hele constructie die ze bedachten om daar te komen... En daar uh, nou komen straks allemaal verhalen die je kan zien van de Zandvoorters. Want Zandvoort was een vissersdorp. En ik met Sense heb ik gisteren te praten over dat heel veel schilders eigenlijk maar in Zandvoort geïnspireerd waren om het oude vissers... Uh, leven te schilderen. Ja, de, de armoede, de armoede verkoopt uh, op uh, ja. schilderijen. Af, terwijl ja. echt uh, de, de hoge de heren van uh, museums die zeggen nee hoor, dat is allemaal de naam. Dat is Katwijk. Dat is dus oh. Zandvoort heb je daar nog te zoeken, dus dat probeer ze nou te bewijzen. En dat zou leuk zijn als in dat Zandvoortsmuseum dit een beetje onder aandacht wordt. gebracht, ja. Lijkt mij leuk. Mag ik toch daar even op inhaken? Ja. Dat uh, deze dag vandaag, uh, um, um, zaterdag 6 september, vandaag om 12 uur, opent de deuren voor het uh, Zandvoort Art C gezicht in het raadhuis. Ah, kijk. Ja, hm. ja dat zijn de vormen van de, ja, de, de, de rode draad in de nieuwe Zandvoortse art op expositie. Leuk. En zit ik even te kijken hoe hij... Nee, oké, okay, ik zie wel een mooie foto te staan van een man. Maar ik kan even niet op zijn naam uh, zo... Okay, uh, ja. We, we komen er straks wel. Uh, ja, nog, heb jij nog we een We komen van? er straks nog gaan. We komen erop terug. Ja, de, de, er is heel grappig. Je hebt dat uh, huis dat bij het vorige art gebeuren. Ja? Uh, dat was dan zogenaamd die man die in een schoorsteen blies. En dat er allemaal overal uitkomt. En die foto die is dan uh, gebruikt... Uh, of door, door funnen of zo. Uh, dat, dat er te koop... opmerkelijk kunstwerk... en je krijgt er een villa in Zandvoort bij. Okay. Dat is de tekst. Okay, maar ja, maar ik heb is deze. het dan ook echt te koop? Of is het ja, dan, ja. Ja, ja. ja, En wat, ha, wat voor prijskaartje hangt daar de allemaal? Dan nou, dat weet ik niet. Ja, jij hebt de Telegraaf. En ik kan waarschijnlijk niet doorklikken, denk ik. Je ja, hebt de Telegraaf. De hoort in de, dat is het kletspraat zat in de Telegraaf. Rekker. En het hele huis wordt opgepakt. En of gaan ze dan in jouw huis gaan? Het nee, nee maar de kunstwerk is, komt met een huis eraan. Ja, okay. nou, dus die leuk. zeggen ze al, hè? Het is een hubba-bubba-beelding, is het. Ja, leuk. Hubba-bubba. Je krijgt er een glimpje op je gezicht. Dat is heel belangrijk in deze tijd. Want we hebben het allemaal zo moeilijk. Ja, ook. Oh Bietjes hier bij Toepak Leef. Ja, de bitches en de nieuwe single uit I wore You battery als een kledingstuk. Als, uh, word je dragen, zeg maar, als man zijn. Nou, ze is je dan omgedraaid, zeg maar. Je denkt dat uh, als een man een vrouw draagt. Goed, dit is uh, Toepak Leeft Radio. En wat, uh, ja, wat ru uh, rust in de Kerk. Het gaat over de Falkenborstkerk in Den Haag. Jaren geleden was daar een plan voor bedacht. Er zouden appartementen in worden gebouwd. En die appartementen kon je dan kopen, weet je. Dat was natuurlijk weer 75 of driekwart van die appartementen verkocht was op papier. Dan werd, wordt zo'n bouw wordt gestart. Maar ja, wat voor beestje kruipt daar nou weer naar binnen? Oh nee, er zitten vleermuizen in. Ja, dan krijg je van die jeugd en die gaat dat in kaart brengen. Nee, sorry, dat hele project gaat niet door. Dus ja... Uh, nu hebben ze uiteindelijk langzaam, dat heeft er een paar jaar geduurd, hebben ze al die vleermuizen eruit van weten te werken. En dan hebben ze van die vleermuizen vallen, weet je want dan kunnen ze er wel uit, maar ze kunnen er niet meer in. Hebben we aan Hallo, mag ik er binnen? Maar goed, uiteindelijk hebben ze nu dus een, een antikraak uh, erin gemaakt. En er zitten ook een aantal kunstwerken, of kunst, kunstenaars antikraak in. Antikraak tegen vleermuizen, oh, ja, dus dat is natuurlijk wel leuk. Ja. Ja. Make, it, make it art worthy. En uh, dat gaan dus kunstenaars, die kunnen nou voor een happenkrat nou voor een schappelijke prijs, kunnen ze daar een ruimte huren om een hele grote kunstwerken te creëren. En uh, daar kunnen ze ook mensen uh, elkaar ontmoeten. Uh, en dat gaan ze nu voorlopig even doen. In, in die tussentijd gaan ze dus een aannemer zoeken een projectontwikkelaar die dit allemaal wil op gaan starten. En dat kan nog even duren, want die prijzen... die prijzen zijn heel erg hoog. Maar goed, ze zijn wel blij dat ze de volgende stap kunnen nemen. Want ja, dit is echt een probleem in Nederland. Hè. Door kleine beestjes, door, door mensen in de buurt... die zeggen van nou, nee hoi, Nee, ik, ik kan soms niet meer slapen... of ik kan dit niet meer. Dan worden allerlei bouwprojecten worden stilgelegd. Dus dit, dit schijnt een klein beetje weer in beweging te zijn. Goed om te horen. Oké, okay, kom ik nog even terug op het Zandvoorts nieuws. Dat ja? gaat dus over de Zandvoort Art c in het raadhuis. Ja. Dat is onder meer... Uh, Olivenveelverschilder uh, Raymond Keuning, ja. die een ode brengt aan zee. en uh, de garnalencultuur van, okay. aan de kust van Zandvoort. Oh, dan gaat naar een toelichting op dat uh, wat dat te zien is. Pop-up, pup-pop, ja. pop, pop, pop. weet ik veel. Maar nou, goed, is, ik ga ze altijd door elkaar. Goed. Australische opa en neef. Ja. baby? Ja, oh, nee. dat is een nachtmerrie voor iedere ouder. En, ja, denk het wel. En ja. voor een Australische moeder, want die, die kwam afgelopen maand haar kind ophalen. En toen bleek dus dat het kind al aan een andere persoon was meegegeven. <laughs> En, uh, het incident gebeurde in Bangar, vlakbij Sydney. En uh, de moeder was woedend en noemde opvang incompetent. En uh, ze hebben al zeker 15, nee, 18 incidenten hebben ze plaatsgevonden met haar kind. Het laatste 18? incident was dat hij van een tafel naar beneden was gevallen... met zijn hoofd op de houten vloer. Ik denk, nou, een lekker kinderdagverblijf. Uh, maar ja, de woordvoerder van die dagopvang die ontkende de incidenten eerst. Maar zei later ja, alles wat in onze dagopvang gebeurt... wordt geregistreerd. Van ja. pleisters, kleine pijntjes tot grote zaken. Maar ja, de vrouw van de opa die het kind meer kreeg... vertelt dat de man kapot is van het incident. Want toen hij uh, het kind ophaalde, sliepen de kinderen en was de kamer donker... Dus hij heeft gewoon een kindje gepakt en is naar huis gegaan. Ingewikkeld in Hier het deken. Hier heb je vrouw. Ze slaapt nog heel voorzichtig. Ja, niet wakker maken. Oh ja, dan kan dat ik me is... voorstellen dat je denkt van, ja. dat gaat niet goed. Ja, maar dus net als zo'n verhaal van uh, zo'n cabaretier. Die zei altijd van, dat opa, die kwam dan naar een feestje. En hij zegt van, nou, ik weet niet van welk kind het is. Want ik heb zoveel kleine kinderen. Dan krijg ik een cadeautje en dan moet je wel oppassen dat je het wel aan de groei geeft. dat degene die als eerste enthousiast naar je toe komt, dat moet hem zijn. En dat was het hem laatst niet. En het kind wil dat cadeautje niet afgeven, weet je? Dat is ook zo grappig. <laughs> ja. Nou ja, je zou denken dat het kind wat enthousiast is enthousiaste is... toe komt, die heeft het verdiend. Die anderen gewoon, hadden gewoon even moeten opletten. Ja. Investeer in die ouderen moet je. Ja, ja, ja, ja, daar zit het geld. Hè? Dus als je nog een Jippie uh, ton wil meekrijgen... dan zal ik naar elke ouder uh, man die je ziet... dan ook ik ook toerennen. Maar ja, goed, als baby denk ja, je daar gelijk misschien ontderfd. nog niet over. Ja, dat is soms <laughs> wel geinig. Ja. Ja. Wat anders, maar we hebben het al over gehad over de bakfietsen. Dat ja? komt er vervolg aan. De vijf grootste steden <laughs> willen elektrisch de bakfietsen kunnen verplaatsen naar de rijbaan. Dat klinkt okay. wel heel interessant Ik dacht helemaal op. naar de buitenstad. Gewoon nee, nou, je mag toch maar 30 niet. kilometer ja, rijden daarom. tegenwoordig in de stad. Ah, daarom. Ja. daarom. daarom dan kunnen ze ja. meerijden. Nou, ook al willen ze zelf uh, regels kunnen maken over zware en snelle... en andere voertuigen, zoals vetbikes en elektrische steps. Nou, komt het dus gewoon op neer dat er staat... Uh, of tenminste, dat staat in de gezamenlijke brieven uh, van de gemeente... aan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Nu komt die ja. Maar welke bakfiets... De rijbaan op zou moeten. Dat is per gemeente wordt dat bekeken. Dus ga je met je bakfiets van gemeente, nou Utrecht naar gemeente Zandvoort, yeah. of naar gemeente Amsterdam? Nou, dan moet je dus opletten. Van mag je dus wel, op, mag je dan wel op diezelfde baan blijven rijden? Nou, daar heb je weer eentje. Ja, nou, zeker. Het, wordt een, uh, het is bijna of je opnieuw je theorie-fietsexamen moet gaan halen. Ja, het is ja. ook een soort decadent gedoe, want heel vaak in die bakfietsen zit er niks. Maar goed, er dus ja. zijn ze misschien net als school gebracht. zou ja. ook nou, goed. goed, genoeg uh, Nou Het ergste fiets... vind ik dat er honden in zitten. Ja. Of, ja. Al die mensen die die honden in zo'n kinderwagen hebben zitten of in zo'n karretje. En ja? Denk die honden kunnen toch lopen? Ja. En anders, ja, oh god, ja, mijn hond heeft artritis. <laughs> Moet je niet dan een spuitje, moet je doorven normaal? Dierbeul, zegt. hij. Nou, dat is ja. wel een, een moeilijke materie, want iedereen wil wat sneller zich verplaatsen natuurlijk. Want je gaat naar huis, want je hebt heel belangrijke zaken nog te doen. Je hebt toch zoveel beelden. over. Ja, je hef, favoriete tv-programma begint. Ja, B&P Vol Liefde zeker, dat soort dingen allemaal. Ja, Echt de jongens allemaal. in de jungle. Ja, belangrijke zaken. Ja, een stukje zitten kijken gisteren. Ze we weten waarin we godsen over moeten praten. Goed, wat hebben je hier. Lekker gitaar met ding, dames en heren. De Pale White. Ja, van die blanke, witte mannen. Moe, bon, wat een hele leuke gitaar. Ruimen, nooit ja. meer. ik even uh, een pen ik Nooit meer draaien deze plaat. Goed, als ja, de play erin had zit. Gisteravond hadden we toch ook over dat je een speciale iets had toen een, een bepaalde apparaat uitkwam in het begin van de discotijd... Ja? Met driftjes en dat, dat die in heel veel platen zat. Ja, klopt. Ja, de meeste. Uh, uh, gesampelde uh, uh, drum, uh, drum solo was dat. Ja. Ja, ja. Ik zal hem wel eens opzoeken. Een vriend van mij heeft dat toen is uitgezonden. We hebben echt die drie, iets van 3000 platen hebben deze drum solo gebruikt, omdat destijds een sampleapparaat uitkwam en in het sampleapparaat stonden allemaal basisgeluiden en één drum solo zat er die is uit de jaren 60 geloof ik. Die klonk wel leuk. En eigenlijk al die beginnende rap toestanden heb ik dat die drum solo gebruikt dingetje. Maar dat is niet die solo uit uh, In The Air Tonight van Phil Collins. Nee, dat is die drums. Die is wel heel saai. Ik vind het wel mooi. Ja, ik vind het wel mooi. En gimmick, zijn zo. Maar dat is dus altijd geweldig als je met allemaal radiomakers bij elkaar zit. Ga je het hierover hebben? Ja, we hebben allemaal dezelfde. Uh, passie. Passie? Ja, For, passie voor muziek. Ja, en dan krijg je zo'n... Uh, zo noem je ook een bediende die bijkomt? Noem je de bediener? Uh, noem je de veerster? Ja, ze ja die, die veerste. bijkomt. En die zegt, waar, waar hebben jullie het over? Dat heb ik in Alkma heel vaak. Nou, daar en daar. Oh ja. Boeien. Ja, je Dat landen, weg. zegt ze nog niet, maar je ziet er echt zo kijken. Als de oortjes had, ging ze, Radio. Als de honden oortjes had, gingen ze slapen. Oh, dat weet ja. je. Nou ja, laten we het eens over geld hebben. Ja, oh, het, uh, muziek is leuk, maar geld is natuurlijk veel leuker. Ja. Uh, de raad van bestuur van Tesla wilde stopman Elon Musk belonen... met een bedrag dat gaat oplopen tot 1 biljoen dollar. Dat That's is dus so 860 miljard euro. Wat? Dat is echt heel... Het is, uh, de, de voorwaarde is wel dat de beurswaarde de komende 10 jaar gaat stijgen... tot zeker 8,5 biljoen dollar. Ook eens, dus, hè? Yeah. 8,5 keer 860 miljard euro... Ja, het gaat niet makkelijk worden, want de marktwaarde van het Tesla ligt nu slechts iets boven de 1 dus, biljoen. 1 uh, biljoen, hè? 1 biljoen. Ja, ja, het leek net of je miljoen zijn maar ik denk, ja. hé, hey, dat weet je. Biljoen gewoon. Ja, dat weet En dus in... hij krijgt dus het bedrag wat het nu waard is, krijgt hij als hij het weet vergroten tot 8,5 biljoen. Ja, maar waar. hij moet heel veel auto's verkopen. Ja, ja echt heel veel auto's. En hoeveel auto's ko hij kocht hij nu nog maar 1,7 miljoen? En hij moet naar, wat was het? Hij moest dan 10 miljoen auto's zo verkopen. Nou, dat is... Er staat geen aantal auto's... Dat, ja, dat had ik niet gehoord, staat er niet al. bij. Ja, maar daar zat dat er wel een beetje achter dat hij zoveel auto's moet verkopen. En dan pas dan uh, krijgt hij die... Uh, ook die uh, nee, goed, Hij heeft een, een inkomen van 900 miljard, geloof ik. En dat ja. is de afgelopen jaren verdubbeld. Het was eerst uh, Maar het is wel dus zo, miljoen. de aandeelhouders van Tesla... moeten nog wel akkoord gaan met dit beloningsvoorstel. Want zo is een aandeelhouder naar de rechter gegaan... om een beloning van tientallen miljarden dollars... die hij moest aan te vechten... En die procedure is nog niet ten einde. En de eerdere beloning van Musk was voor het Nederlandse pensioenfonds ABP. een reden om niet langer in Tesla te beleggen. Okay. En uh, ja, je weet het, uh, Musk is nu de rijkste persoon op aarde. met een geschat vermogen dus van 400 miljard dollar. <laughs> wat moet je ermee? Jezus. Is toch uh, Hierbij kan je toch wel een hoop ellende oplossen. Ik zou wel eens willen weten, wat zou je dan zeggen met de rest van zijn leven nog per, per uur kunnen uitgeven? Het ja. is een aardig bedrag nog. Zeg maar. Nou, maar. Die kan echt die tosti kopen. Dat denk ik echt. Hij kan ja, elke minuut een, to een tosti kopen. Zeg maar. Dat ja. zou echt kunnen. nou was jij de Ja, ook over Elon Musk. Dat, ja? uh, in Mexico zijn ze minder blij met uh, de beste man. Want hij heeft, uh, onlangs heeft hij een lancering gedaan van de nieuwe SpaceX. Uh, yeah. nou, dat is op een bepaalde uh, plek waar toeristen dus komen over de hele wereld... om naar dit strand te komen om de lancering te zien. Maar de omwoners zijn er minder blij mee... Want uh, nou, filmpjes laten zien over grote hoeveelheden plastic. Al het, alles wat in de SpaceX zeg maar, naar boven gaat. wat uitvalt, kapot valt. Dat valt op het strand, in de achtertuin. Valt in de achtertuin. Oh. Uh, ramen, alles, gebarsten, autoruiten, alles is kapot. En er misschien nog enorme fijnstof gebeuren. dat je was uh, zwart wordt. Is het al? is toch wel heel bizar, hè? Ik, ik, echt idee, ik had die derde tegen een high-tech ding. Is, maar het is een soort lanceerplaton uh, met een, ja. een uh, vuilnisbelt eromheen. Ja. Want mensen ook nog een beetje wonen. Het ziet er ja. een stuk minder uh, aantrekkelijk uit allemaal. Ja. Dus uh, houd maar bij uh, elektrische ja. auto. Ja, zeker. Ja. Ik maar heb niet, toch een leuk uh, bericht dat uh, de gevangenen in Oezbekistan... die kunnen strafvermindering krijgen... als ze door de staat verstrekte boeken gaan lezen. Oh, kijk. Oh. En uh, voor elk gelezen boek kunnen gevangenen drie dagen eerder vrijkomen. Drie He? dagen per boek. <laughs> Krijg je ja. wel overhoring? Krijg je wel een uh, boekbespreking? Weet ik niet. Ja, ja, ja dus kan je maar de leeslijst... Uh, bevat wel werken die de gevangenen de juiste spirituele en morele oh, waarde zouden bijzetten. Er, dat bij dus nee, Zee, zussen, er zit een er Bijbel heen? in, er zit een Koran in natuurlijk. En uh, die zijn niet door te komen. Nee. Maar per gelezen boek is drie dagen tot een maximum van dertig dagen per jaar. Dus als ze tien, dagen per, tien boeken per jaar uh, doen, dan hebben ze een maand uh, mogen ze eerder weg. Ja. Maar uh, als zij dus door blijven lezen... Ja? En, uh, dat, dat gaat dan ook weer niet uh, door. Nou goed, ik vind het dan ja, leuk. Decideerde... Het, is, het is wel een leuk iets om dat te doen. Ja, maar, je denkt, maar als nou... je levenslang hebt, dan uh, ben je uitgesloten van de regeling. Dat ging okay. een beetje oh, flauw. Oh, dat is wel een flauw. Ja, goed. Juist die mensen moeten meer gaan lezen om echt helemaal tot één keer in te komen. Ja. Ik weet niet, in dat salon hebben ze misschien wel heel heftige dingen uitgesproken. Dat kan ook wel weer. Oké, okay, ik blijf het draaien als er weer iets nieuws uitkomt van Miles Kane. Het blijft me altijd boeien. Het is zo'n leuke vent ook gewoon. Sunlight in the Shadows is het nieuwe album... En ook hij, ja, hij kijkt omhoog en denkt, misschien kan hij er iets aan doen. I pray, yes. Yeah. Me no more guessing the game De plaat van Miles Kane, Sunlight in the Shadows, is I Pray. Ja, dat is misschien het laatste. Gewoon met z'n allen gaan bidden. Dat zei uh, David... Um, oh, weet je gastje van Twin Peaks ook weer? Naam, uh, zegt, uh, ik ben naam, als weer zegt, heeft. gemaakt. Ik bedoel, nee, kom maar. Ja, nou goed. Hier zei ook al, als we nou met z'n allen gaan mediteren... ...hij was niet zo van het, uh, van het bidden... ...maar als we met z'n allen gaan mediteren, is het wereldstreden. Ik zei, dat is wel mooi, we moeten we het wel tegelijkertijd doen... ...als we met z'n allen op hetzelfde moment gaan bidden... En het is even een moment dat je denkt van, er gebeurt niks. Maar goed, dan moet hij wel afspreken dat we het met z'n allen gaan doen. En niet dat er eentje zegt van, nee, ik ga toch nog een, een wapen afschieten. Goed, vorige week hadden we het over de uh, Emid Frankel. En dat is een Israëlische ICT-arts. IC niet ICT, dat is een technisch, maar goed. IC arts En die wilde graag hier in Nederland spreken. In ziekenhuizen in Zaaltje om te vertellen wat er in, uh, in, uh, in Israël is gebeurd. In, in die tijd van 7 oktober natuurlijk. En hij wilde uitleggen uh, waar iets van 607... Uh, 70 zwaar gewonden kwamen daar per uur binnen. En uh, op, ja, dat was een, echt een gigantisch gekhuis en hoe ze dat aan hebben gepakt. Nou, ze vonden dat eigenlijk in uh, het ziekenhuis het niet zo'n goed idee dat die kwam. Omdat ze denken van nou, krijgen misschien acties van de Palestijnen die dan gaan demonstreren. En wordt er weer een grote puinbakken? Laat het zo houden. En nu zeggen heel veel mensen: van, ja, het is wel leuk. Die ziekenhuizen hebben wel open deur voor artsen voor gaza en dragen armbandjes en staan er bestil. En demonstreren een klein beetje. Het loopt nooit uit de hand, maar een klein beetje demonstreren. En uiteindelijk hebben ze ook, zeg maar, over hun uniform, dat wit uniform, hebben ze een Palestijnse vlag hangen. Nou, volgens mij, volgens de, de hygiëneregels, mag dat helemaal niet, zo'n Palestijnse vlag. Om daar overheen te hangen. Dus hij zegt, ja, volgens mij, ze zijn niet antisemitisch. Antisemitisch zijn ze daar, maar voor mij kiezen ze gewoon de weg van de minste weerstand. Want ja, het is makkelijk om, zeg maar, die Palestijnen een beetje zo te laten aanrommelen. Want daar komt minder. Uh, reactie op dan als je weer Joodse sprekers uitnodigt. Dus ze zeggen, nou, dit is volgens mij niet helemaal zoals dat zo moet. Maar het is waar, het is lastig. Ik denk dat momenteel de Palestijnen nu even aan de winnende hand zijn op het emotionele vlak. Hè? Ja. ja. Dat je denkt, van nou ja, die Palestijnen, ja, de Joden moeten gewoon stoppen, ook met het demonstreren, het gezeur over het feit dat, dat, dat ze last hebben van <kwijnt> de demo dingen. Nee, ophouden. Nou Heb je uh, gezien gisteravond hoe uh enorme ontploffingen er zijn. Dus al die grote flatgebouwen ja. zijn ze aan het uh, afbreken in Gaza. In Gaza Gazastad. Ja. 40% dus groot... hebben ze in ja. een... een uh, maar is, ik zei ook al, want er zitten nog negen uh, uh, gijzel, gegijzelden daar. Ja. Straks zitten die net in die flatgebouwen. Ja. Ja, dan heb je zelf je eigen flatgebouw neergegooid. Ja. Je eigen ja. glazen ingegooid. Ik denk ja. niet dat Netanyahu daar nog bij bezig is. Die zegt van nou... Dat is hij wil gewoon damage. vernietigen. Ja, ja, Hij wil gewoon echt de Palestijns... Hij staat gewoon helemaal vernietigd. Gewoon ja. je, de, hij wil alles gelijk maken. Nee. En, uh... Maar hoe vernietig je de haat die je daarmee gezaaid hebt? Dat is de vraag. Ja, ik Heel denk goed. dat hij daar niet zo mee bezig nee. is, denk ik. Nee, maar ja. dat wel, het komt allemaal terug, hè? Ja, het We komt, zeggen denk. altijd, iedere blijk van amour komt als een boomerang retour. Ja. Maar dit is een hmm. blijk van non-amor. En dat komt ook als een retour. Ja, ja, ik zou zelf zeggen... Er komt helemaal geen staat voor niemand. Voor niks. Nee, we, zijn, de zijn, ja, we zijn we aardbewoners. We, geen, geen Molukse staat kwam er. Geen Palestijnse staat, geen Joodse staat. Natuurlijk, Joden hebben er een ontzettend grote schuld aan. Maar moet dat met een staat opgelost worden? Nee. Of moeten we dat gewoon van één op één... Gewoon op één of manier moeten compenseren. Maar ja, goed, dat is maar ja, theorie. Maar ja, het is hetzelfde als dat je zou zeggen... dat alle christenen een eigen staat willen. Ja. Dat gaat ook niet gebeuren. Nee, en we zitten gewoon verdeeld. Nou ja, oké. Okay, nee, je dan kan niet op. met de staat.